Trump vindt dat China zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie... en diefstal van Amerikaanse technologie. China en de VS hebben al lange ruzie over invoerheffingen. In Hongkong zijn 285 mensen gewond geraakt door de orkaan Mangkhut. Er zijn geen doden gevallen. Hoe grote schade is, is nog niet bekend... maar schattingen gaan richting een miljard dollar. De orkaan trekt nu verder over het zuiden van China... waar ook twee kerncentrales staan. Uit enkele steden zijn zeker een half miljoen mensen geëvacueerd. In de Eredivisie waren vandaag vijf wedstrijden. De uitslagen, AZ Feyenoord 1-1, Heerenveen Herakles 3-5... Utrecht Emmen 1-2, NAC Fortuna 2-3 en Pex Wolle Vitesse 0-2. PSV, dat gisteren met 7-0 won van Ado Den Haag... staat nog steeds ongeslagen bovenaan... met drie punten voorsprong op Ajax.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 Welkom terug bij het tweede uur van uh, CFM Klassiek. De vijftigste, om precies te zijn. En uh, daar zijn we best wel heel erg trots op. We gaan uh, door waar we voor het nieuws gebleven waren, namelijk met Arthur Rubinstein. En dat is de man die deze hele uitzending centraal staat. Fantastische pianist. En um, ik heb hem wel in het eerste uur het een en ander over hem verteld. We gaan nu luisteren naar de Variation Symphonique. Uh, van César Frank. En dat is een prachtig stuk. En als uh, bijzonderheid kunnen we daarbij vertellen dat de partituur van dit stuk. in de trein onderweg naar een concert uit zijn hoofd geleerd had. Hij hield niet zo van studeren. Hij zei van, dat gaat alleen maar te koste van de levende muziek. Hij wordt begeleid door uh, Symphony on the Air... onder leiding van Alfred Wallenstein. Ja, en nog een ander detail over uh, deze meneer Rubenstein. Dat is dat hij uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, nooit in Duitsland gespeeld heeft. En uh, hij speelde overal ter wereld, behalve in Duitsland. En de oorzaak daarvan was dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... hij was Joods, dat had ik wel verteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog het groot deel van zijn familie was vermoord. En uit pure rancune speelde die dus nooit meer in Duitsland. We gaan door met Beethoven. En uh, ja, Beethoven heeft natuurlijk een aantal hele bekende stukken geschreven. En één daarvan was de Moonshine Sonata. En dat is de sonata nummer 14 in Cis Mineur. Opus 27 nummer 2. En die gaat u nu horen in de prachtige uitvoering van Arthur Rubinstein. mm -hmm. Beethoven moet uh, erg onder de indruk geweest zijn van de maan of hij uh, had heel veel slaap. In ieder geval, sommige mensen vinden dit een slaapverwekkend stuk. Maar ik niet hoor, ik vind het nog steeds mooi. De Moonshine Sonate van uh, Beethoven, gespeeld door Arthur Rubenstein, de man die dus uh, centraal staat in deze 50 vijftigste aflevering van CFM Klassiek. En we gaan uh, van Beethoven gaan we over naar Brahms. Deze componist gaan we luisteren naar het Intermezzo in bes mineur opus 117 nummer 2. De volgende componist is uh, Robert Schumann. En van hem gaan we een gedeelte draaien uit het pianoconcert in A mineur. En dat is opus 54. En um, daaruit gaan we het tweede gedeelte draaien. En uh, uiteraard weer op de piano Arthur Rubinstein. En het uh, Chicago Symphony Orchestra onder leiding van uh, Carlo Maria Giulini. En dat is de dirigent. En dan gaan we nog een keer terug naar uh, Chopin. Frederic Chopin, een van de favoriete componisten van, van Rubinstein. En dit is ook een vrij lang stuk. Ik denk dat we hier de uitzending mee vol kunnen maken. Het pianoconcert van uh, Frederic Chopin. Het nummer 1 is dat in e mineur Ehm. Uh, en uh, opus 11, dat moet ik er ook nog even bij vertellen. En het wordt uitgevoerd door het uh, Nieuw Symfonie Orchestra of London. En de dirigent daarvan heeft een bijna onuitspreekbare naam. Namelijk Stanislav Strowachevski. Het zal ongetwijfeld een pol zijn. Gaat u genieten uh, van dit prachtige pianoconcert van Frederik Chopin. Tja, zo zit het er weer op. Zo hebben we genoten van dit eerste deel van het prachtige pianoconcert van Chopin. En natuurlijk van het pianospel van uh, Arthur Rubinstein. We gaan nog één stuk draaien. En dan uh, zit de tijd erop. En dat is uh, het tweede deel uit die sonate pathetiek. Waar we ook het eerste deel al eerder van gedraaid hebben. En dit is het bekende thema uit die sonate van Beethoven. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.